3 uur. Dit is Caroline Barry met het NOS Journaal. In de Zweedse stad Malmö zijn afgelopen avond rellen uitgebroken. Betogers protesteerden tegen meerdere anti islamacties eerder op de dag. Bij die acties werd onder meer een Koran verbrand. In reactie gingen s'avonds zo'n 300 mensen de straat op. Hun betoging begon rustig, maar escaleerde... toen ze met voorwerpen naar de politie begonnen te gooien... en autobanden in brand staken. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Een deel van de Beverwijkse bazaar mag weer open. Het gaat om een gedeelte waar geen eten wordt verkocht. Afgelopen zondag werden de hallen 30 tot en met 33 gesloten... omdat er volgens de gemeente en de veiligheidsregio onvoldoende afstand werd gehouden. Ondernemers reageerden daar woedend op. De veiligheidsregio heeft nu besloten dat het noordelijke gedeelte van hal 30 vanaf morgen weer open mag. Vakbonden en werkgevers zijn blij met de verlenging van de steunpakketten... waarmee het kabinet bedrijven wil helpen tijdens de coronacrisis. Wel zeggen de vakbonden dat bijscholing en begeleiding van werk naar werk op tijd moet worden geregeld. Voor het derde steunpakket wordt 11 miljard euro uitgetrokken. De meeste regelingen uit de eerdere steunpakketten blijven bestaan, maar worden wel versoberd. De gedachte is dat bedrijven die geen gezonde economische toekomst hebben, niet met steun overeind worden gehouden. Het Amerikaanse casino- en hotelbedrijf MGM Resorts International... ontslaat in de Verenigde Staten 18.000 mensen. Dat is ongeveer een kwart van het werknemersbestand. MGM is hard getroffen door de coronacrisis... onder meer door het instorten van de toeristensector in Las Vegas. In maart moesten bedrijven bedrijf zijn casino's al noodgedwongen sluiten... In juni gingen er wel veel open, maar met veel beperkingen. De 18.000 mensen die nu worden ontslagen... komen op een speciale terugroeplijst te staan. Als het weer beter gaat met het bedrijf worden ze weer aangenomen. Het weer, vannacht bijna overal droog. Wel kan er een misbank ontstaan. Langs de westkust kan het lokaal onweren. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen af en toe zon en een graad of 19. Ook dan blijft het niet droog. Dit was het NOS Journaal.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 Inch by inch, play by play. And we're finished.